Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Defensie zegt dat Hamas een oorlog is begonnen die Israël zal winnen. Vanochtend zijn door de Palestijnse terreurbeweging vanuit de Gazastrook... ...tal van raketten afgevuurd in de richting van Israël. In veel Israëlische steden ging het luchtalarm af, waaronder in Tel Aviv en Jeruzalem. Een Hamas-leider sprak van een nieuwe militaire operatie tegen Israël... Volgens persbureau Reuters zijn Palestijnse terroristen vanuit Gaza de grens overgestoken... en hebben ze Israëlische tanks overgenomen. In Sderot, vlakbij de Gazastrook, zijn volgens de krant Haaretz... terroristen een politiebureau binnengedrongen... en hebben daar Israëliërs gevangen genomen. Tot nu toe zijn officieel één Israëlische dode en twee dode Palestijnen gemeld... maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers. Bij een ruzie tussen jongeren in Berlicum, bij Den Bosch, is geschoten. Volgens Omroep Brabant raakte niemand gewond. De politie heeft drie minderjarige verdachten aangehouden. De ruzie zou rond middernacht zijn begonnen in de buurt van een basisschool. De aanleiding is nog niet bekend. De zes Colombiaanse verdachten van de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio in Ecuador... zijn vermoord in de gevangenis. Eerder zouden daar rellen zijn uitgebroken... Daarna kwamen er veel agenten en militairen naar de gevangenis. President Lasso zegt in een reactie dat de waarheid bekend zal worden. En op een bedrijfsfeest in Tilburg is gisteravond een man zwaar gewond geraakt door een zware stroomschok. Volgens de politie ging het mis toen hij een lamp wilde ontkoppelen. De man raakte bewusteloos en moest worden gereanimeerd. Politieagenten lieten de stroom uitzetten en zagen toen dat er een brandje was ontstaan. Dat hebben ze meteen geblust.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu. Goedemorgen Zandvoort. When I say I need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 Club ja, worden, ja, worden, uh, ja, worden, uh, ja, wat, uh, ja, wat, uh, ja, wat, uh, ja, met, ja, met, ja, ongeveer 5 5 5 duizend. Duizend. 5 5 maar ja, Bam. Dus uh, we hebben dit inderdaad nodig. Zou je ons daarbij uh, willen helpen? Daarbij willen helpen? Uh, uh, en dat wilde hij. Want nu goed. heb je alleen maar de huur, van, van, maar de huur van, van het, van het, het pand van het he, wat jullie gebruiken ja, aan de Schraverslandestraat. Plus de inkoop zeg maar. Ja. Maar dan zijn er niet veel, heel veel kosten meer erbij. Uh, ja, de belastingdienst ja, ja, ja, ja, en zo. Maar zwaar te licht natuurlijk. Ja, oké. Okay. Je apparatuur verbruikt veel. Je bent zes dagen per week open. Ja. Dus eh. Ja.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 Ja, uh, ik kan het beamen, want ik heb het al twee keer uh, Ja, Ik twee heb keer het nog niet uh, gegeven maar dat uh, ga ja, het ook een keer doen. Ja, dus, ja. Ja. Maar hoe zien jullie zeg maar, over een uh, jaar uh, jullie bedrijf dan? Uh, ja, nog drukker. Dat, uh, Bekender worden, hè waarschijnlijk ja, ook. Worden. Tot op de dag van vandaag worden we uh, nog steeds uh, ja, ontdekt door mensen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We zien elke ja. dag steeds drie, vier.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 Natuurlijk is, is dat wel de droom uh, ja. wat, wat we willen. Ja. Alleen het uh, ja, is misschien gelijk een mooi oproep aan zandvoort. Uh, uh. Als de prijzen wat lager zijn in het dorp, dan. Uh, ja, ja, ja. geprijzen ja, ja, ja, ja, gaan ja, natuurlijk. Ja. ja, want je kunt ook niet. Dat zijn je eerste verdiensten als Tuurlijk, het duur duur redelijk is. Ja, ja. Uh, Want je kunt ook niet met je, met je prijzen, wat je nu vraagt, ook niet 20, 25 procent in nee, houden nou, nou, dat willen we ook niet. Nee, nee, nee, de nee, nee, boodschappen worden al steeds duurder voor Tuurlijk. mensen. Dus als we gewoon een, uh, een lekker goed alternatief kunnen aanbieden, dat is waar wij voor zijn. En vers natuurlijk, dat is nog het allerbelangrijkste. Ja, precies. Uh, ja.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 ja, uh, ja, houden wij er gewoon meer aan over. Ja, en je kunt heel makkelijk bestellen via uh, ja, de, de, de website. Ja, de bestelsite ja. Is, is hartstikke goed. We ja. hebben ook nog een telefoonnummer. Dat is uh, een heel makkelijk nummer. Ik zal hem ook wel even opnemen. Ja, tuurlijk. Ja, ga je gang. Ja, dat is 061777. Ja,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 Ja, Mooi, goed om te horen. En, ja, en Hans ook, hoor ik? Ja, ik ga het ook doen, maar ja, ik woon een beetje lastig om uh, te bezorgen. Ze uh, we mij, vinden kunnen, alles. We kunnen mij nooit vinden. ja nee, Een leuke gozer is het uh, ja, trouwens, ja. die jullie hadden. Uh, uh, ja. Oh, die is uh, Ja, die ja. Die toch heel uh, leuk ja. jong. Ja, okay. Een, een, een jonge, jonge gozer, hè? Ja, ja, we hebben drie bezorgers in elkaar. Okay. Oh, dus uh, best wel wat. Ja. En, uh, ja. Ja, het gaat lekker. Nou, ja, lekker man. Top man. Hé, hartstikke bedankt. Veel succes. Uh, goed weekend en uh, ja, werk ze vanavond, zullen we maar zeggen. Ja, dat gaat zeker lukken. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Oké, oké. Oké. Il y a d'abord eu Natacha. En avant il y avait Nathalie. Puis tout de suite après il y a eu Laura. Et ensuite il y a eu Aurélie. Évidemment il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr il y a eu Eva.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 Ik weet dat het alleen maar que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais Maar waarom? la vie est si injuste Ware, dat waren ja, dat zullen, zullen we nooit oui, weten. Oui, oui. Oké, okay, oui, oui. uh, we gaan hey, maar door, een door een met het programma. Plaats. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen we, hopen Zandvoort dat, uh, we hopen dat uh, de uh, problemen uh, een beetje opgelost zijn. Ik weet het er zit niet. alleen uh, een kleine. Er uh, was een uh, klein beetje een hiccup. Beetje dat hebben we eigenlijk loop. nog nooit gehad. Dat, dat is jammer, hè? Nee, dat is jammer. Nou ja, in ieder geval, we gaan door. Er zit alleen een kleine repeat op de lijn. Ja, nou ja, goed. Ik praat maar gewoon door. Een Want onze tweede gast is gearriveerd, Leontien Wagenaar. Welkom, Leontien.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 Uh -huh. een, uh, een, een aannemer die, uh, die ook uh, serieuze kunsten maakt, zeg maar. En veel uh, abstracte schilderijtjes van Zand Zandvoort maakt, ook heel leuk. Dus, um, Doe jij zelf ook mee, Leontino? Uh, nee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 Jong? Nee, hoe heet het? Nee, ja, Aad van Koningshoven, Aadver Koningshoven die, uh, die heeft het helemaal heeft het gemaakt. Uh, die is ook uh, prachtig om te zien, maar die staat er natuurlijk ook. Ja, we gaan het niet alleen over autosport hebben, want we hebben hier nee, zeker niet. bijvoorbeeld ook Aad van Pelt. <laughs> Aad van Pelt is ook leuk, die uh, doet ook doet steeds mee. Hans he? van Pelt? Oh, sorry, Hans, Hans van, van Pelt, van Pelt ja. ja. Ja, Hans van Pelt is mijn oude leraar, hè? Is dat zo, ja? ja nee, nee niet. Daar heb ik, heb ik uh, les van gehad op de grafische ja? school. Oh, wat grappig. Hij ja, ja. maakt hele leuke dingen. Ja, hij maakt hele leuke dingen. Hartstikke leuke dingen. Hij staat elke week in de krant. En, uh, en, mijn en mijn oogacht. zuster doet ook mee in het logo. Ja, ja, ja. ja. L, LDC is eigenlijk het, uh, het grootste podium, hè, geloof ik. Waar de meeste. Uh, ja, en het, raadhuis, uh, en het Oude Raadhuis staat ook ja. aardig, uh, aardig bezet. En, en het Rode Kruisgebouw, dat ja. is een oude, oude kleuterschool. En Nicolaas Beetslaan. Ja. Daar heb ik nog ja. uh, kleuterschool nou, gedaan. Daar, daar, daar, daar wordt ook, dat zijn ateliers ook, hè, van onder ja. andere uh, uh, Sherps. Uh, ja, Marlene zit Marlène, daar, ja. Paul Jansen zit daar. En, uh, uh, als ik het wel heb, vorig jaar uh, exposeerde Vrouwkje daar ook van Tetterode ja. en uh, Mel. En Ingrid. Mel. Zit Ingrid nu in het... Ingrid in het Rode Kruis gewoon, Oh, ja. oké. Okay, okay. ja, ja. Ja. Nou ja, de, de Ingrid maakt natuurlijk ook prachtige beeldjes. Ja. Mijn vader ja, de, die had er een. De oh, oude, ja. oude brandwekkerszinnen ook, hè, met uh, onder andere ja. Walter Sands. Walter Sands zit daar, ja. Klopt. Met prachtige foto's. Ik ben er vorig ja. jaar geweest. Ik vond het uh, prachtig om te zien.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 ja, maar dat kan haast niet anders met meer dan een miljard inwoners, dat er toch wel talentvolle mensen tussen zitten. Je ziet ook steeds meer Chinese ontwerpers, zeg maar, die Europese markt op gaan. En andersom, qua kunst, zien we ook steeds meer Chinese kunst op bijvoorbeeld de Pan. heeft ook wel een Aziatische aantal kelleries die ook Chinese kunst tonen en verkopen.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 Oh ja, en, uh, Geweldig succes. Uh, verkopen dingen en dat uh, gaat, gaat heel goed. Maar die ontdekken een nieuwe markt, een nieuwe Europese markt, zeg maar. Dat is wel interessant moet ik zeggen. Ja. Nou, we zijn nu heel erg ver afgedwaald ja, van Zandvoort. Ja. Dat, dat is wel leuk natuurlijk. Van China uh, naar uh, Thailand en weer terug. Ja, kun jij, kun jij zeggen uh, precies wanneer uh, de, de, de kunstbeurs open is en voor de hart.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 op de, oh ja? de Zand Art, ja, uh, Terry Koeremeen. Ja. Ja. ja, is natuurlijk wel leuk dat je, dat je vader en dochter uh, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, in één.. Uh, het zijn 25 ja. locaties ja. bij elkaar. En uh, ja, hoe lang doe je erover, denk jij, als je het gaat lopen? Ja, twee hele dagen, Ja, nee, ik dus uittrekken. Ik wel twee dagen ja. uittrekken, denk ik. En dus de... de bedoeling is dat je natuurlijk bij die horrika-gelegenheden even een nee, drankje ja, doet. Ja, uiteraard. Je moet niet te lang blijven hangen, anders ja. haal je het niet. Nee, anders haal je het niet, Er zitten nee, nee. zit een behoorlijk aantal ateliers bij, onder andere van Dona Corbani. Ze hebben kunstenaars dus over genoeg ruimte om hun uh, schilderkunst, et cetera...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 Uh, dingen te zien, de schilderijen, de, van alles en nog wat. Ja, nou overval je me een beetje. Het ja, ja, ja, zal die je... jetlag zijn, <laughs> maar die heb ik even niet helemaal scherp. Want weet ik weet in ieder geval wel dat daar een hele mooie tafel van Paul Jansen staat. Okay. Oh. En fri Friteur Danver doet ook mee? Ja, die doet hele kunstzinnige patat dit keer. <laughs> Oranje patat. <laughs> ja. Kunstzinnige dus, uh, ja. patat, ja.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 Ja, ze mogen ja, dat hier gewoon naar binnen lopen. Ja, dat Daar willen we, het, we natuurlijk wel naartoe, maar dat is niet zo makkelijk. Maar het is niet betaald natuurlijk, dus je, je hoeft ook ja. je, je, geen, geen toegangsbewijs te verkopen. Nee, dus dus uh, uh, het is moeilijk uh, te zien, maar ja, vorig jaar kan ik me herinneren dat er toch een hoop mensen door het dorp uh, liepen. En, uh, ja, met het boekje. En we met het boekje het, inderdaad. En we uh, hebben die, uh, die datum natuurlijk uh, vervroegd na de eerste keer. De eerste ja. keer was in november.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 Nou ja goed, we gaan het zien uh, volgende week Leontien. Uh, moet, moet u nu nog een hoop doen of is het nu allemaal wel een beetje klaar de, de Nou het grootste gedeelte is klaar. Ja. Uh, zeg maar het verzamelen van het werk van de kunstenaars en daar een boekje van opmaken en dat ja. soort dingen. Ja. Dat, is, uh, dat is ook een hoop werk Dat is, heel veel, dat is ja. heel veel werk. En uh, een enkele keer komt er ook nog wel eens iemand bij, dan ja, ja. wil je toch uh, flexibel zijn zou ik maar zeggen. Uiteraard, ja. Dus, um, nou ja goed, en de opening natuurlijk, en even de opening, week, vrijdag. Ja. Ja. Dus en dan gaan we uh, het zien vanaf 12 uur volgende week. We gaan er ja. volgende week in Goedemorgen Salvat ook nog uitgebreid aandacht aan besteden. Carina maakt nog een aantal bijdragen die ook... Uh... Hier vanuit de locatie ja. geloof ik hè? Ja. Ja, ja. Nou ja, ze maakt van tevoren al een paar dingen. Dus oh, ja. nou, We gaan er wel uh, behoorlijk wat... Uh,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 Ja. Leon blijft uh, het allemaal weg Maar het, uh, Leon ja, ja, kan je overal ja, in goed, je goed, ja. Dankjewel Leon Tien Ik wens <laughs> okay, je nog een jongens. heel goed weekend Bedankt voor de tijd En, uh, en ik zie jullie volgende ja. week ja, Dank dankjewel. Zeker. ja zeker weten dankjewel. Dag. Bye Dag Bye bye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 En daarvoor twee jaar niet, hè? Met die ja, Hans, we zijn weer online. Oh, we zijn weer online. Ja, ik zit ja, te praten met ja, ons. Ja, ik ben wel heel druk bezig. Want ja, zeker. Ja, want Roy, Roy Zandberg zit, zit tegenover ons, ons. En hij is van uh, de IJsbaan Zandvoort. Hè, dan, ja. Uh, IJsbaan. zijn al druk bezig, hè? Goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. zijn zeker druk bezig. Vertel eens even. Vanaf, wat, uh, vanaf wat Vanaf zijn... september zijn we oh, ja? weer gestart met, en, uh, met het bestuur. En wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat houdt het dan in, de, de, de werkzaamheden? Nou, we gaan de taken weer verdelen. Simpele dingen als...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 Uh, verdeeld in, uh, in ijsmeesters, hè, dus degene Leo. die op het ijs uh, staan. Leo Miesenbeek ja. is daar uh, de <lacht> hoofd aanvoerder van. De <lacht> aanvoerder van. Um, dan hebben we Yvonne Damhof die, uh, die zorgt voor, uh, voor alle vrijwilligers die in de koek en sopie staan. Mm -hmm. Maar ook bij de, bij de schaatsuitleen uh, mm. staan en natuurlijk uh, het bestuur zelf. Ja. Ja. nou, Het is wel weer heel leuk dat het er weer is. Ja, ja. ja. zeker. Want uh, wanneer is het precies uh, Roy?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 eigenlijk na schooltijd zijn we zijn we regulier open moeten die betalen die scholen of is dat uh... wij hebben hele speciale prijzen okay. voor, voor ja, scholen ja, ja, ja. ja. en ja. en voor voor, voor uh, de, de, de mensen die gewoon willen komen schaatsen is dat gratis Nee, dat nee, nee, nee. Nee, nee, nee, zijn nee, nee. dagkaartjes. Ja? Uh, we, hebben, we hebben eigenlijk twee uh, verschillende soorten. We hebben het kabouterschaatsen. Ja? Dat hebben we nu voor de... Waarschijnlijk voor kleine twee, kinderen. Ja, voor het tweede, derde <laughs> jaar. jou, hè? Wat je, wat, jogen, hè? Ja, wat je <laughs> in het begin merkte, was dat toch de, de jongste kinderen... Uh, wilden graag het ijs op. Mm -hmm. uh, maar ja, de regel is, iedereen... Met schaatsen op het ijs. En, en niet alle papa's en mama's vonden dat, vonden dat prettig. We nee. hebben op een gegeven moment een uurtje buitenschaats in het leven geroepen. Dat hè, de jongste tot, uh, tot zes jaar...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 Uh, waar hadden vaak in de oude blokhut, mm -hmm. die, die inmiddels al uh, heel wat jaren zijn dienst heeft, yeah. uh, heeft gedaan, die uh, moesten we vervangen. Dus we hebben hem iets groter, uh, groter gemaakt uh, en dat, dat, dat was een uh, prima, yeah. prima bevalling. En dat wordt de bar. Zeg maar, Daar hoort de, uh, uh, er hoort de bar bij. Dit jaar is Melvin, uh, Melvin uh, Dreuzen, die is uh, druk bezig. Vorig jaar had hij als opdracht uh, een nieuwe blokhut. Ja. En dit jaar uh, is, hij, uh, is hij bezig met, uh, met de nieuwe bar. Okay. Want de bar die viel uit elkaar. Oh, ja? oh. Die had zijn dienst ook weer gedaan. <laughs> ja, dat ja, doen zo, weeren, soms he? gaat dat houten. Hoeveelste jaar is het dat jullie weer doet? Twaalfde editie. Oké. Okay. Ja. ja, we hebben dus één jaar eruit gelegen, precies. Wegens, uh, wegens corona de... hè?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 We kunnen eventueel die aggregaat uh, weer weer. Maar die draait, op, uh, die draait, op, diesel, die draait hè? op diesel dus. En als je hogere, temper ja, hogere temperaturen hebt met de huidige dieselprijzen kan het behoorlijk oplopen. Ja. Ja, Want ja, ik heb wel eens gehoord dat ook. het uh, met, met, met hogere temperaturen gewoon 3, 4, 5000 euro scheelt ja, aan het, diesel gewoon, die je gebruikt. Je bent gewoon uh, met hoe hogere temperaturen hoe, hoe lastiger het ja, is ja. Om, om te koelen. Ja. En zeker als je ook nog eens uh, wind Erbij hebt. Want dat is de oppervlakte van het. Van het die moet ik zien. Eens... Nou, ik denk uh, 20 bij de uh, het, het volledige plein voor, uh, voor de HEMA. Nobry, ja. uh, die het is uh, net zo groot als, uh, als uh, afgelopen keren. Ja. Ja. Ja. ja, ja. Leo heeft een kleine aanpassing gedaan, waardoor die misschien zelfs iets groter is. Okay. Ja. Want uh, we hebben het nu over de locatie, hè? want dat. dat, dat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 ja, wij, zijn daar, wij worden daar ja? wel bij betrokken. Uh, we hebben natuurlijk een, een paar jaar geleden hebben we de uitdaging met die bomen gehad. Ja, maar die bomen inderdaad. Ja, dat, ja, toen, was, dat was ja. op een gegeven moment een uitdaging. Hebben we hebben ook gekeken van ja, hoe kunnen we dat dan uh, oplossen na nou, het einde. Uiteindelijk... Maar wat was het uh, probleem? Die boom staat midden in de ijsbaan. Oké, okay. ja, dat dus, is een probleem. Dus mooi, uh, nou, moet je niet even weghalen. Als je niet die kon mooi, mooi, mooi versierd, dan is het wel een mooi, nee, mooi, mooi dat, dat, dat hoor. Dat hebben we nu dus gedaan. Nop die doet elk jaar een, een mooie lamp ja, in een dat licht is. En we hebben met, uh, met de bouwploeg hebben we ervoor gezorgd dat die bomen gewoon omhulst worden. Ja, ja, ja. Dus er komen geen beschadigingen aan. En dat ja. is helemaal, uh, helemaal goed geregeld. Ja. goed ja. hoor. Ron, jij bent ook chef uh, curling, ja, uh, uh, ja. de fluitketel <laughs> waar ja. enorm veel belangstelling voor is, hè? Het is echt bizar. Uh, voor, de, voor de zomer krijg ik al verschillende verschillende ja. apps van, uh, van sponsoren of van andere teams. Maar wat, wat uh, jij ja, ja, ja, de fluitketels. Nee. Nou ja, misschien kun jij het, het even verkouden. uit. Ja, we hebben, we hebben jaarlijks hebben we de strijd om de vuilbegeerde wisselbeker van de fluitketelcurling. We <laughs> hebben letterlijk fluitketels bij de, de IKEA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 Ja, een gezellig uh, event, uh, he, want het zeker. is altijd hartstikke druk. Ja, ja, vol. Eigenlijk altijd met dezelfde winnaar, of uh, zie ik dat vaak? Nou, dat is, er is wel eens, uh, waar we nu zitten, Rabbel heeft wel eens, uh, wel eens gewonnen, maar oh, okay. buitenspel is toch wel de, de kop, ja, ja. koploper, de wisselbeker de, staat. Ook de via de Kastenstraat, ja. Ja, het was op een gegeven moment zelfs zo dat ze drie keer achter elkaar wonnen. Dat okay. ze de wisselbeker houden, maar ja. ze waren zo sportief om ja. ook weer een nieuwe wisselbeker te sponsoren. Want hoeveel teams okay. kunnen er aan meedoen, Roy? Ja, daar heb ik nu een discussie over in het in het oh. bestuur. We zitten met uh, 40 teams. 40? Ja, die hebben we, we hebben op een gegeven moment gaan uitbreiden. Uh, door een iets ander format uh, mm -hmm. in te steken. Want je zit natuurlijk in bepaalde tijd ja, dat, je, dat je het ja. moet doen. Dus we hebben nu zo ingestoken dat we met 40 teams uh, de voorrondes ingaan. Dus uh, elke voorronde 20 teams. Mm -hmm. En dan een finale dag.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 je eigen succes overstijgen. en Daardoor afspraak doen aan het event. Dus maar. We zijn aan het kijken wat daar nog de mogelijkheden is ja, maar ja. In zijn. Het, het zijn dus... ook belangrijke avonden voor de, voor de bar waarschijnlijk en jullie ja. omzet die je daar ja, draait als Ja, tijdens. ja. ja. ja.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 Wij zoeken altijd sponsors. Ja, we hebben, we hebben ja. dit jaar weer een uh, leuke aanwas met nieuwe sponsoren. Mm -hmm. uh, maar we zijn nog steeds op zoek maar waar, naar waar, Maar als sponsor, waar moet je dan denken? Aan, aan... Wij beginnen vanaf 250 euro. Oké, okay. we krijgen een bord baan. de baan. een doek. Die is uh, 50 centimeter breed en oh. 70 centimeter hoog. Okay. We hebben twee schermen op de koek en zopie. Uh, mm -hmm. Binnen en buiten de maar op het terras. En dan komt je logo ongeveer elke 20 minuten even tevoorschijn. En een vermelding op en de En is, wat is de, zeg maar de meest uitgebreide sponsormogelijkheid? Ja, bijzonder perk oh, Kijk, <laughs> heel goed. Nee, maar we hebben, we hebben de meeste zitten tussen de 250 500 en 500.